Welkom bij Nachtzuster, jouw encyclopedie op de radio. Uh, ja, het systeem is nog steeds heel simpel. Hè. We beantwoorden vragen, of eigenlijk beantwoord jij vragen... want uh, ik intermediair alleen maar... Mocht je rondlopen met een vraag al heel lang of misschien sinds kort... zo'n vraag die je niet 1, 2, 3 beantwoord krijgt... of een vraag die je echt dwars zit... die af en toe bovenkomt als je s'avonds in bed ligt... of als je uh, een wandeling maakt met de hond... dat je denkt van... Oh, hoe zou het toch daarmee zitten? Waarom kan niemand mij vertellen hoe dat zit? Nou, dan is er nu een heel groot publiek op Radio 1... dat misschien jouw vraag wel kan beantwoorden. En je vraag stel je heel simpel door te bellen naar 0800-1121... Twitteren kan ook via www.twitter.com slash nachtzuster. Een mailtje sturen kan ook als het niet lukt om uh, tussen de vele telefoontjes door te komen. Naar nachtzusterapenstaartjeomropmaks.nl En uh, ja, misschien uh, vind je het leuk om mee te chatten tijdens dit programma. Dan kan dat via www.nachtzuster.net Maar het leukste vind ik het altijd om je even van mens tot mens te spreken. En dat kan als je belt naar 0800 112.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 Sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht zuster, aan het Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen? Nacht zuster, ik doe iets aan het pijnen. Nacht ik brand van binnen. Nacht zuster, Nacht zuster, wat oh ben ik zonder al je zorgen? Bandje, hoor. Doe maar, ze. het nummer heet Nachtzuster en het had zomaar een hit kunnen worden. En dan werd het natuurlijk ook. 0800-1121 is het telefoonnummer hier in de wachtkamer van de Nachtzuster. Heb je een vraag of weet je een antwoord? Bel dan zo snel mogelijk naar dat nummer 0800-1121. Stefan, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo. Nou, jij had een vraag. Ja, dat klopt. En een goeie ook. Ja, nou, dat weet ik niet. <laughs> nou ja, ik weet het wel. Want ik, uh, ik, uh, je had al gemaild. Ik zeg, uh, we bellen even en het is er nu van gekomen. Dus uh, roep maar. Ja. Nou, ik had een vraag. Hoe kan het dat regenworm in twee hart kunnen doorleven? Ja, ik vind het een goede vraag. Ik heb dat als kind wel eens gedaan. Dan had ik een regenworm en dan sneek hem in twee stukken. Nou, dan zei ze altijd, nou, die blijven dan leven allebei. En dan kopen ze verder. Goed. Ja, maar ze kunnen toch ook weer aangroeien? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, dat... eh, nou, je hebt ze in tweeën gesneden. Werden het dan weer twee hele wormen of bleven het dan twee halve wormen? Of ja. zo lang volgde je ze niet in een verdere uh, carrière? Nee, twee halve wormen en dan, uh, ja, dan kropen ze de grond weer in. En, ja. Oh ja, dan was je ze kwijt natuurlijk. Baas, want, oh. nou, ja, want elk beest, als je dat toch uh, in tweeën hakt, ja, dan gaat het volgens mij dood. Dus. De meeste wel, ja. Planten ja. ja. plant is natuurlijk anders, maar ja. Heb je het met nog meer beesten geprobeerd? <laughs> <laughs> nee, ja. Het is, meestal is het een slecht teken als je als kind dieren door midden snijdt. Ja, nee dat, dat, ik heb dat één keer gedaan. En, oh nee, oké. Okay. Nooit meer. denk Dat vind ik ook zinig van die wormjes nou, Dat is het, dat is het met uh, regenwormen, dat verhaal dat leer je natuurlijk ook op biologie... en dat is dan waarschijnlijk al heel snel bij jou blijven hangen. Ja. En dan wil je het, wil je het voor jezelf ook zien. Alleen ze hebben je nooit goed uitgelegd waarom dat nou eigenlijk is... dat ze door kunnen leven. Nou, ik heb ook nooit uh, oorzot opgekregen. Nu is het met een regenworm natuurlijk wel zo dat hij niet zoveel kan. Nou, hij kan eten en uh, een poepen. Ja, precies. En dat is heel lastig als je dat opeens de andere kant op moet doen. Ja, dat is je... eigenlijk ook een tweede vraag. Als je dan een regenworm in tweeën hakt, waar zit dan de kop en waar zit het eind op? <laughs> ja. Dan moet ik ergens aan de voorkant en aan de achterkant uh, zitten. Nou ja, het is uh, waarschijnlijk als je hem in tweeën snijdt... dan heeft de ene er groeit er weer een koppetje aan en de ander groeit een kontje aan. Ja. Denk ik. Ja. Lijkt me logisch. Het oh zou kunnen, maar ik weet het ook niet uh, oh. of ze gaan allebei dood. Of, zoals het ook kan, maar of ze blijven wel inderdaad in leven. Ja, nou ja, ik, uh, het lijkt me een vraag die beantwoord kan worden via 0800 1121. Dus ik ga maar weer eens mijn uiterste best doen. Nou, misschien luistert een of andere bioloog die dat alles vanaf weet. gewoon dat... een expert. Dat ze, ja goed, er luisteren volgens mij heel veel regenwormdeskundigen, uh, zo midden in de nacht. Ja. <laughs> nee, ik ga, ik ga mijn best doen, we roepen gewoon weer op om uh, te bellen naar 0800-1121. En dan, uh, dan hoop ik dat je vraag nog beantwoord uh, wordt, Stefan. Ja, het zal heel leuk zijn. Bedankt voor het stellen in ieder geval. Ja. Goeiedag nog. Ja, jij ook. Dag. Dag je kunt dus blijven bellen hè, naar 0800-1121 met vragen... maar ook uh, met het antwoord uh, op dit verhaal over de regenwormen van Stefan. Meetin. Goedendag, mevrouw Aserich. Goedendag meneer Meetin. Alles goed met u? Nou, het gaat best redelijk. Hoe is het met u dan? Redelijk niet ja, erg goed. Is het zoiets? Nou, nou, niet iets bijzonders. Oh. Nee, maar ik heb, ik heb uh, gisteravond een beetje uh, werd ik totaal gebiologeerd door de jurk te, van uh, Jolante tijdens de, uh, de Buma Gouden Harpen uitreikingen. En toen ben ik blijven kijken, in plaats van dat ik eventjes een welverdiend tukje heb gedaan. Dus ik, ik heb uh, nog niet geslapen. Dus ik zit nu al een beetje van: oh, als ik het maar niet te moeilijk krijg, zoek ik het tegen zessen. Is toch? Wat zeg je? Als dat maar de enige zorg is, dat is op het moment de enige zorg. En met jou alles, uh, okidoki? Oh, perfect zelfs. <laughs> nou, perfect. Perfect, perfect. Hoe kan dat nou? Ja. Nou, als je lekker in je vel zit, nou, lekker toch? Het is gewoon een goede dag. Ja, nou, het is bijna een goede dag. Goeiedag. Zo. Nou, dat is, nee, ik, vind het, ik vind het fijn om te horen. Ik vrolijk ervan op. Wat uh, kan ik voor je doen, Metin? Dankjewel. Nou, ik zit met een probleempje, denk ik. Ik, met probleem. ik heb ongeveer twintig jaar geleden appelbomen in mijn tuin geplant. Ja. Ja, nou... Nu is het een hele mooie grote appelboom geworden. En kom elk jaar uh, tegen de 200 mooie appels aan, tenminste mooi. Ja. Maar ik krijg eigenlijk weer van die lekke appels, weet je wel? Er uh, zitten allemaal van die zwarte puntjes in, Of uh, Ik heb geïnformeerd bij Intratuin of bij Tuinwereld, allemaal. Mm -hmm. Voorbehandeling. Ik heb gehoord dat je moest voorbehandeling doen. Ik heb zo'n poedertje moest oplossen in het water en zo, weet je wel, Heb ik dat gespoten? Nou, het heeft ook niet geholpen. In de, in als het vorst moest je behandeling doen, had ik ook gedaan. Ja. Altijd van die lelijke appels, helaas. Oh jee. Af en toe er zit er wel een hele mooie ronde, zonder uh, stippeltjes of vlekjes erop. Ja. Het grote deze zijn het allemaal lelijk. Oh. Hoe, hoe, wat kan ik doen, zeg maar, zodat ik allemaal mooie appels krijg? Ja, soms zie ik bij de benzinepoms langs de weg, weet je wel. Al. Als ik stop, ook een appelboompje. Zit er zitten allemaal mooie appels in. Ja. Niet beschadigd, niet lelijk, weet je wel. Maar ja. je kan ze ook plukken en eten. Maar heb je geen beesten dan? Heb je geen... Uh, de, uh, allemaal halve uh, regenwormen of uh, veel vogels of dat soort dingen? Laatst jaar heb ik dat gehad. Toen heb ik gespoten met iets, weet je wel. Lijkt wel net larven zijn dat. Ja. Net als spinnenwebben, zeg maar zo. Ik dacht dat het eerst als spinnenwebben waren. Maar in die... Spinnenwebben, zat van die kleine, kleine wormpjes, ik weet niet wat het waren. Ik ben die naam vergeten. En er kwamen duizenden naar beneden allemaal. Eh, get van Jassus. Bah. bah. Het snoer lag eronder, sommigen bleven nog aan die draadjes hangen, zeg maar. <laughs> ja, ik heb het weer schoongespoten en noem maar op. Maar ik heb nog steeds geen mooie appels. Nee, dat ik, ik kan me een beetje voorstellen. Maar um, uh, wat doe je met die appels? Eten. Ja, ook als het vieze appel op, op vieze plekken. Nee, Maak je niet dat aan. Nee, ik druk wat die een beetje goed uitziet. De rest allemaal valt allemaal op de grond dan. En, ze, en staat die boom gewoon in je eigen appel? In je, in je eigen, eigen appelgaart? Nee, in je eigen achtertuin? Ja, in mijn achtertuin. In mijn, in mijn tuintje heb ik toen geplant. Dus je woont ook al twintig jaar op dezelfde plek? Ja. Oh, En daar staat die ene appelboom. Ja, maar het is heel mooi, heel groot ja. geworden. Ja. En uh, ja. En wat was het moment dat je hem ging planten? Wat zegt u? Wat was dat voor moment dat je hem ging planten? Het was een hele kleine boompje. Zag ik. ik weet niet of ik de naam van dat uh, supermarkt mag zeggen. Ja, dat mag wel. Als jij twintig jaar geleden daar een appelboom hebt gekocht, dan mag je dat zeggen? Ja, ik zag het bij je Aldi toen. Was, een, uh, had het, uh... was er twintig jaar geleden al een Aldi? Ja, <laughs> ja blijkbaar. Ja, meegenomen. Ja. Voor de grap ik daarna, het wordt toch niks. Maar nou is het een, echt een hele grote mooie boom geworden. <laughs> nee, ik vind, het, ik vind het prachtig. Die appels zijn minder. Ja, nee, dat begrijp ik. Dus we moeten, uh, we moeten er eens eventjes achter zien te komen... wat jij kan doen om mooie, ronde, vlekloze appels te krijgen. Ja, ze worden vanzelf al rond en mooie, als ik maar die vlekjes niet krijg. Nee, precies. Het gaat om de vlekjes. Zijn er nog details te melden over de vlekken? Eh, groen, ja. Zoals ik het zeg, weet je wel. zijn net puntjes. Ja. En wat voor kleur zijn ze? Uh, ze beginnen met groen. Oh. Als ze klein zijn... zijn. Ze... Oh, de appels, ja. Ja, over appels heb je toch? Ja, de vlekjes. Oh, de vlekjes, ja. ja. Ligt bruin zo, en sommige zijn zwart. Oké, okay. uh, maar de appels beginnen natuurlijk met groen. En als ze helemaal rijp zijn, wat voor kleur hebben ze dan? Uh, dan veranderen ze naar geel en dan weer naar rood. Oké, okay. dat zijn, uh, het zijn de goede appels. Nou, ja, ik, uh, ik ga het proberen voor je meten. Er is vast wel iemand die weet wat je doet tegen vlekjes op, uh, vlekjes op je appels. Dat ik van de zomer een lekkere appel kan eten. Het is de bedoeling dat jij van de zomer uh, uh, helemaal uh, beladen bent met appels. Met mooie, ronde, vlekloze appels. Nou, kijk nou eens. <laughs> ik doe mijn best voor je. <laughs> Waar ga je heen? Ik? Ja. Ik ben nu onderweg naar Dordrecht. En wat ga je daar doen? Nee, ik breng de goederen. Oh, oké. Okay. Nou, succes met de rit naar Dordrecht. Doe voorzichtig, het is soms mistig en op sommige plekjes zelfs glad. Nou, hier bij Utrecht is het mooie weer hoor. Oh, heerlijk. Nou, dan hoef je niet voorzichtig te doen. Rij lekker door. Dat doe ik. Oké, okay, doeg. Tot snel. Maar dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Mevrouw de Jong, daar. <laughs> Dag meneer Metin. Vlekjes op de appels, wat doe je daaraan? 0801121. Wim. Ja, goedemorgen. Nacht met uh, Wim Jans spreek je in. <coughs> ik heb een vraagje. Ja. Uh, Astrid was de naam geloof ik. Ja, klopt Wim. Ja, ja. Uh, je hebt uh, dorpen en steden. Ja. En iedereen associeert een uh, stad met groot en een dorp met klein. Mm -hmm. Nou heb je in uh, Friesland bijvoorbeeld de stedentocht, Maar Heerenveen wordt niet aangedaan, omdat Heerenveen wel groot is in mijn beeld. <coughs> maar geen stad is. Dus dan gaat het om stadsrechten. Wat ja. zijn stadsrechten eigenlijk? Sorry, wat was je je vraag? Stadsrechten. Wat zijn stadsrechten? Ja, en hoe kom je eraan? Je hebt bijvoorbeeld nieuwe gemeentes, Nieuwe Gein, waar ik vlakbij woon. Ja. Is dat nou een dorp of een stad? En hoe kom je aan stadslechten? Hoe worden je die aanvragen? Ja, wie gaat erover? Ja, wie gaat erover? En <laughs> en moet een gemeente dat aanvragen? of uh, Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, inderdaad. Ja. En wanneer zijn er voor het laatst stadslechten uitgegeven? Ja, hmm. Want waar woonde jij, zei je? Bij Nieuwegein? Of? Ik woon vlak bij Nieuwegein. En waar woon je dan? In welk uh, dorp? In, in waarschijnlijk. IJsselstein. IJsselstein. En is IJsselstein een dorp? Uh, dat is een stad. Dat is een stad? Stadsrechten. En, uh, maar je klinkt als iemand die zich wel verdiept in dat soort dingen... dus je weet waarschijnlijk ook dat ze dat uh, stadsrechten... heel lang geleden al gekregen hebben. Ja, dat is heel lang geleden. Maar hoe kom je eraan? Moet je dat aanvragen? Of, uh... Maar wat zijn stadsrechten eigenlijk? Ja, ja, ja, en wat voor rechten heb je dan nu? En hoe geldt dat nu? En worden er nog... Zijn er eigenlijk nog... Ontstaan er nog nieuwe dorpen? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Heerenveen geen stadsrecht heeft. Den Haag heeft volgens mij ook geen stadsrechten. Dat is eigenlijk raar, hè? Want dat klinkt inderdaad wel eens heel groot. Ja, ja. Den Haag is... is... Nee, Den Haag is toch een stad? Oh, oh Den Haag, mooie stad achter de duinen. Ja, maar volgens mij heeft daarna geen stadsrechten. Oh. Nou, dat vind ik dan weer raar. Dat wist ik dan weer niet. Nee, ja, ja volgens mij is dat zo. Dat geen... En de Heerenveen heeft ook geen stadsrechten. Nou, Heerenveen is volgens mij buiten Leeuwarden de grootste uh, stad in, in, in Friesland. Ja. Maar, maar de Elfstedentocht, daar... Ja, dat kan dan niet. Je kunt niet steden en een tocht doen. Dat kan niet. Nee, precies. Dus daar wordt Heerenveen niet aangedaan omdat hij geen stadsrechten heeft. Hmm. Ja, ik, uh, ik ben ook wel benieuwd. Ik vind het een goede vraag. Dat, uh, er zijn heel veel mensen die zich verdiepen in geschiedenis. Dus dit gaat zeker nog uitgelegd worden. Heb je haast met het antwoord? Wilde je gaan slapen? Nee hoor, nee hoor ik heb geen haast. Echt niet? Het is, het is tien voor half drie. Wat ga je dan nog doen? Ik uh, ben lekker aan het computeren en een beetje aan het lezen. Oh. oh. Nou, ik was, vorige week was ik wakker en toen heb ik eigenlijk voor het eerst programma gehoord. Maar dat was vrij laat en toen heb ik gebeld. En het was te laat. Ja, nou ja, wat goed dat je dan nu eventjes uh, hebt zitten wachten tot het weer twee uur op donderdagnacht was. Ja, klopt. <laughs> nou ja, dan uh, uh, ga ik mijn best doen. Ah, nou, dat vind ik aardig. Ja, maar het belangrijkste is stadsrechten, wat het precies dat zijn en hoe je eraan komt. Dus niks ja. meer over sleutels en dat soort toestanden? Of, uh... ja. ja. Als ik moet doorvragen, moet je het me even vertellen hoor. Ja, nee, ik snap het. Uh, nee hoor, dat is, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig... wat het te zijn en hoe het eraan komt. Ja, nee, ik snap het. Nou, dan, uh, dan uh, ga ik maar weer eens zeggen 0800-1121. Uitstekend. Dankjewel, Wim, voor je vraag. Vriendelijk bedankt, hoor. Een fijne nacht nog. Ja, eens gelijk. <laughs> Dag. Dag. Oh, oh. Den Haag is dit. Harry Klorkenstein...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 Ik zag best nog wel een keertje met die haren naar adem willen kijken. In het zuiderpark de lange zij, een warme wacht, super, dan zom je heen. Lekker kankeren op Tiju de van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel, dan stee vast overheen. Je achter de tunie. De schilders weg, de lange poutine en het plan. Uit, uit ik zou met niemand willen rally: Meteen gaat huilen als ik geen hagenij nee, zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.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 de schilders weg, de lange poten en het plan. O, oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen rallyen. Meteen gaan rallyen, als ik geen hagen, nee, zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen.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 Een lange poten en een plan au, au Den Haag Ik zal met niemand willen met Meteen gaan hulli: Als ik geen genees zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen genees zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen haar genees, zal zijn. Eeuw, Eeuw Den Haag, Harry Klorkenstein noemde Harry Jekkers zich. En uit Klorkenstein kun je dan weer Klein Orkest vormen. En dat is de band waar Harry Jekkers uh, het opperhoofd van was. Maar dit nummer paste niet echt in het repertoire van Klein Orkest. En dus werd het Harry Klorkenstein. En het werd trouwens een grote hit die de laatste tijd weer overal opduikt. Omdat hij in een televisieprogramma... O, -O Gertzo gebruikt werd. Um, 0800 1121 is het nummer. Voor het geval je dat nog niet mee had gekregen. Van de wachtkamer van de nachtzuster. En in de wachtkamer kun je plaatsnemen. Als je heel graag bij wilt dragen aan dit programma. Want dit programma draait helemaal om jou. Jouw vragen en jouw antwoorden. Ik heb een paar vragen openstaan. Zoals een uh, regenworm die je in tweeën hakt. Leeft verder. Hoe kan dat? En waar zit dan de kop? En waar zit de achterkant? En uh, Metin wil graag weten hoe het zit met zijn 20 jaar oude appelboom... die eigenlijk nooit mooie, vlekloze appels levert. Wat kan hij daar aan doen? Wim Jansen wil meer weten over stadsrechten. Hij is heel benieuwd wat stadsrechten precies zijn en hoe je eraan komt. En uh, Pim heb ik nu aan de telefoon. Goedendag, Astrid. Hallo, Pim. Hoi. Um, wat ik wil weten, wat, wat, wat ik mij al een tijd afvraag, is... Uh, hoe zit dat nou met een voetbal -elftel? ja. Er wordt uh, gezegd van, oké, okay, Johan Cruijff, dat was nummer 14, uh, Ruud Gullit was nummer 10. Ja. De, dus, maar bij trainers schijnt het zo te zijn dat, dat een voetbalelftal gewoon al, ja, zeg maar, als een schaak wordt. Dus nummer 1, ja, dat zal dan wel de keeper zijn, dat weet ik niet. <lacht> ja, dat, ja, dan ga ik het me afvragen, maar als ik, iets, als ik ergens echt helemaal niets vanaf weet, is het voetbal? Ja. Maar, uh... maar dat, dat geldt voor mij in... Maar dat kan, wat jij nu zegt, dat kan niet, want nummer 14 wordt er nooit opgesteld... terwijl ja, Johan Cruijff best af en toe speelde. Is ...iemand geweest die had nummer 26 of wat. Echt? Ja, ja. Nou, dan heb je wel een heel, heel blessuregevoelig team, volgens mij. Ja, ja, dat... dat zal misschien zo zijn. <laughs> hoe, hoe stelt een trainer zijn voetbalelfde op? Ik neem aan dat gewoon keeper is nummer 1. Dat weet ik ook niet. Maar wie is dan nummer twee? Is dat de linksbuiten of de rechtsbuiten? <laughs> uh, nummer tien was Ruud Gullit. Dat was de aanvaller, dat was dus de mid-voor. Ja. ja, maar daarmee zijn toch niet alle mid-voor's nummer tien? Nee, maar er wordt wel gezegd van... Ja, dat hoor je dus regelmatig in de analyses van die... Ja, op nummer tien komt nu uh, Piet Jansen. Ja. O. Oh. Nee, dat kan toch niet? Hij heeft altijd maar eentje nummer tien. Zeg maar een, een soort schema heeft voor een voetbalverhaal. Ja, maar dat hebben ze sowieso. Want je hebt, ik, ik heb nog een, een beetje iets uh, ge, geleerd van al die jaren dat ik uh, langs de lijn als collega's heb gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld heb je de kerstboomopstelling. Ja, ja. De, kijk, dat ja, precies. Dus nou, oké, okay, goed. Maar dus, dan heb je dus uh, uh, drie, drie, vier. Ja. Ja, er zijn verschillende opstellingen. Nou, en dat is dus wat ik me afvraag, van hoe uh, is dat? Maar ik vind het wel grappig, Pim, want ik, je, je weet wel wat voor opstellingen er zijn... maar als ik je zo hoor, dan ben je niet een hardcore voetballiefhebber. Nou, vier, twee. He, dus dus vier, uh, vier, vier, twee. Dat zijn dus vier verdedigers, vier middenvelders, oh. twee aanvallers en één keeper. Dan heb je elf. Ja, en dus die, die, die, die kerstboomopstelling van jou, dat is volgens mij is dat 4, 3, 2, 1. <laughs> ja, dat klinkt logisch. Dan krijg je een soort kerstboomvorm. Ja, een soort kerstboom. Ja, precies. Maar, maar Pim, ik vroeg, ik vroeg jou, ben je een voetballiefhebber? Nou, ik heb ja ik heb altijd wel uh, voetbal gevolgd. Ja, zeker wel. Ja. Ja. Maar, dus, maar ik heb die, die opstelling had ik nooit, nooit goed uh, mee kunnen krijgen van. Nee. Maar je hebt als kind ook niet gevoetbald? Jawel, ja. Wel, ja. Nou ja, hoe ging dat dan bij jullie op de voetbalclub? Werd je gewoon uh, het veld opgegooid en moest je met z'n allen achter de bal aan? Ja. Nou ja, weet je, ik ben een linkspoot. Ik bedoel, het enige wat ik echt goed kon. Uh, was een corner nemen van de, van de linkerkant. <laughs> die kwam voor het doel. Dat is altijd handig, als iemand dat kan, toch? Dus, nou ja, goed. Ja. Nee, maar, dus, maar goed, echt die theorie van. oké, okay, hoe zit dat nou? Van, oké, okay, wat is nummer 10? Want dat schijnt dus echt iets te zijn, gewoon. Nummer 10 is iets, dat was goed Gullert. Ja. Ja, iedereen wil toch ook graag nummer 14 zijn? Nou ja, oké, okay, goed. Ja, nummer 14, dat was kruis. Ja. Nou, ik, uh, ik, uh, ga... Dit is wel iets wat ik er heel erg aan me voorbij moet laten gaan. Want alles wat ik hierover kan zeggen, kan ik alleen maar verkeerd zeggen. Dus ik zeg uh, 0801121, dat nummer ken ik dan wel. Uh, heb jij dat uh, uh, nooit uh, gehad gewoon? Van, want er wordt dan in die commentaren van de sport... Uh, wordt, ja, maar de dus, uh, volgende keer komt uh, Jan Pietersen op nummer 9 of nummer 10. Oké, okay, maar waar komt hij dan terecht? Ik bedoel, is dat linksbuiten, is dat links binnen? Is dat, is dat rechts uh, voor? Ja. Ja, maar tegen die tijd dat ze dat zeggen... zit ik al lang aan de TV Oranje te kijken. Dan, oh, dan ben je al lang weg. Ja. Hey, we snappen er altijd helemaal niks van. Maar, maar dat is wel heel goed, want dan kan ik het maar uit laten leggen... en dan kan ik volgende keer ook eens een keer Oké, okay, goed. eventjes uh, voor jou. Ja. Jij vond nummer 10, uh, Ruud Gillet, vond je waarschijnlijk toch wel als meisje ook wel. Nee, Ruud Gillet niet. Wie was het nou toch ook weer? Die hele kleine met die dikke beentjes. Tjöla Ling of zo? Nee, nee, nee. nee, nee. Och, die zo heel hard kon rennen. In de tijd van Ruud Gillet? Nou, iets daarna geloof ik. Ruud Gullet is volgens mij echt nog wel een beetje van voor mijn tijd ook. Ja, dat is voor jouw tijd. Ja. Nee, je had zo'n klein mannetje die kon heel hard rennen. Westen die slider. Nee, dat daarvoor... <laughs> Daartussen. Laat nu iemand anders het maar zeggen dan. <laughs> uh, ja, die. Ja, wat zei je? Dat was het. Overmars? Oh, Mark was het. Mark Overmars. Maar die is echt niet helemaal ooit bekend geworden. Nou. Jawel. Ja, die heeft, dit is toch een tijdje echt een belofte geweest, toch? Ja, die, dus die kwam uit Deventer. Dat was uh, van de Go Goat Eagles. Wanneer, wanneer was dat? Welke periode speelde die? Want dan weet ik waarom ik dat weet. Was het, ja. Wat? Eind jaren tachtig. Eind jaren tachtig, ik denk hoor, waarom ik het dan ja, weet. Dus om die tijd. Nee, maar goed, het gaat mij erom van, oké, okay, uh, hoe, hoe gaat een trainer die, die spelers. Uh, kijk met naar de schaakbord, zet je gewoon de koning, die staat op E1. Ja. Maar dus hoe zet een trainer zijn spelers neer? Ja, hoe zet een trainer. Ja. Ja. Ja. ja, op nummer dan, hè? Ja, ja want ja. ze schijnen op nummer te gaan. Maar wie komt er op nummer 7? Want je hoort nooit iemand van: oké, okay, die speler staat op nummer 7. Alleen <laughs> ja. maar nummer 10 of nummer 14 krijgt dan. Ja. ja, maar het is waarschijnlijk omdat het dan een dru extra druk op de schouders ligt. Misschien wel. Ja. Maar wie staat er dan op nummer 3 of nummer 5? Ja, dat wil ik nu ook graag weten. Wie staat er op nummer 3? Ja, dat, dus hoe gaat een trainer zijn elftal neerzetten? Dat bedoel ik. Ja, en als je, nou, als je nou wordt binnengehaald bij een grote club... is het dan ook een teleurstelling als je het shirt krijgt met het nummer 5? Nou, de, de is bij Ajax uh, kwam op een gegeven moment een, een, een, een jonge speler... en die mocht dus met uh, shirt nummer 14 spelen. Nou, dat was gewoon... Ja, terwijl die nog nooit wat had gedaan. Was... Wie is dat dan? Wie was dat dan? Oh, dat kan ik je niet zeggen. Dat... Oh. Okay. Nee, ja. misschien Soleimani of... Ja, weet ik veel wie het is. Mm. Ja, El Handoui. Nou, gewoon een, wel een... Uit, uit, ja, en dan uit... heb je gewoon mazzel gehad dat nummer 14 net weg was gegaan. Die was net uh, verhuisd. Met een Spice Girl. Ja, dus dan is het ook inderdaad gewoon van, oké... Okay, um, kun jij dus bijvoorbeeld shirt 14, is dat vrij voor een <laughs> volgende speler? Ja, of dat er dan eerst spelers binnen het team eerst aanspraak mogen maken dat ze nummer 3 inleveren en nummer 14 worden. Nee, de speler die heeft het nummer 14. En die wordt verkocht naar, naar Liverpool of naar. Oh, dan mag hij meenemen? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus het nummer 14 van ajax is vrij. Die. Ik zeg 0800-1121. Ik kan er niks zinnigs over zeggen, Pim. Hoewel ik natuurlijk mijn uiterste best doe, maar het alleen maar belachelijker wordt. Dus 0800-1121 en uh, ik ga mijn best voor je doen. Ja, oké, okay, dankjewel. Wat ga je doen vannacht, Pim? Wat ik ga ik doen? Ja. Oh, nou, ik ga ik ga zo meteen nog even een gitaar tonen, uh, spelen. Ja. Ja, maar ik, ik blijf gewoon luisteren. Ja, oh. maar ondertussen uh, speel ik, uh, Als je een leuk uh, liedje uh, op de radio spelen... Ja, ik, ik pak meteen mijn gitaar en dan, dan speel ik mee. Ja. Oh, spelen ze een stukje dan? Wat zeg jij? Spelen ze een stukje dan? Wat, uh, uh, nou, wat, ik, wat ik op dit moment echt heel erg mooi vind... is uh, Lady Jane van de Rolling Stones. Dat, dat, uh, ja, dat doet mij gewoon iets uh, met mij. Ja. Maar hoezo vind je dat dan nu opeens mooi? Nou, dat is eigenlijk al een... Ja, ja, ik weet het, Is, dus, uh, nou, ik vind eigenlijk dat, dat Mick Zegger, uh, eigenlijk, ja, dat, dat is een, een, een, een beetje een gedicht, uh, lijkt wel, van Mick. En nee, maar er moet, het er moet nu een moment geweest zijn dat je dacht van, oh, een mooi liedje is dat toch eigenlijk? Ja, ja, waarschijnlijk gewoon omdat ik, ja, nou ja. Dat... Maar spelen ze een stukje Lady Jane dan? Moet ik dat spelen nou voor jou? Ja. Maar dan moet ik mijn gitaar pakken. Ja, stel je voor, ja, dat moet. Maar dan moet ik wel twee seconden, heb je dan stilte op je radio? Nee, want dan praat ik gewoon. Dat, uh, ik denk dat ik dat kan. Ga je hem pakken nu? Ja, hij gaat hem nu pakken. Dus, uh, is... ik, ben, uh, ik ben even weg, hè? Hij is... Uh, uh, gitaar. gitaar staat dan net even in de andere kamer, dat de buren er niet Lekker, Pim. Dat is... Uh... Hoorde je, hoor je, hoor je, wat? je? Ik... Ja, nee, natuurlijk hoorde ik het. Ja, hallo. Ja. ja. Nou, ik, vond, ik vond het leuk dat je even een stukje speelde. En als dank daarvoor ga ik op zoek naar het antwoord uh, op jouw vraag... wat de nummers van de voetballers precies uh, betekenen. Oké, okay, hoi, hoi. Dag, dag, Pim. Oh, Pim. Ja? Speel je even mee? Ja, maar ik kan, ik, kan niet, ik kan niet tegelijk de radio aan en. en nee, en, uh, maar, maar gewoon voor jezelf. Speel je wel mee? Ik, zo, ik probeer het wel te doen. Oké. Okay. Hé, hey, maar ik leg het wel yes, Is het goed? Ja, Jane. leg maar neer. Ja. Oké, okay, hoi. Ja. Uh, When I see you again, your servant of I, and will humbly remain.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 I must take my leave, for promised I am. This plane is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.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 Dat is dus het nummer waar Pim het over had. Lady Jane met uh, Mick Jagger die aan het, uh, zo mooi aan het zingen was. En Pim die heeft meegespeeld thuis, dus dat uh, horen we graag. En nu zou het fijn zijn als we ook nog zijn vragen over de nummers van de voetballers kunnen beantwoorden. Nou, daar moeten toch mannen, misschien zelfs vrouwen voor zijn die dat weten. 0800-1121. Harry, goedenacht. Dag, Astrid. Hallo. Je ja, hebt meer verstand van uh, tafeltenders, hè? Ik heb heel veel verstand van tafeltenders. Ja, daarom. <laughs> Alhoewel dat het ook een beetje verouderd is. Uh... Uh, Oké. Okay. Ja. Ik zeg, ik heb een vraag. Afgelopen woensdag hebben we gestemd, hè? En ja. we hebben dat ingevuld met een rood potlood. Ja. En ik vraag me af waarom met een rood potlood. Oh, potverdorie, ja. In het begin twintig jaar jaren werd het nog met een zwart potlood gedaan. Oh, Ja. En uh, even kijken. ik heb er even iets uh, nog even nalaten checken. In 1922 is dat veranderd van zwart naar rood. Oh. <coughs> en verder weet ik helemaal niks. En uh, ik zou haar zeggen 22, toen waren de rode rakkers aan aan het bewind. Dus ik zou zeggen van, uh, dat zou haar tegen van uh, een rood potlood... Ze willen dus uh, de, de kiezers beïnvloeden met een rood potlood. Ja, ja, ja, Nou, dat helpt dan niet echt, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar uh, dat is mijn vraag eigenlijk. Waarom een rood potlood? Nou ja, het, wat... wat heeft het met duidelijkheid te maken, heeft met de kleur te maken, ik weet het niet. Nou, het heeft met de kleur te maken. Dat ja. sowieso. Nee, maar het is wel grappig, want uh, uh, dit programma in deze vorm... Uh, werd, was vroeger de nachtdienst van de AVRO, uh, dit, uh, dit ja, idee. Ja, en toen is die vraag is wel, is wel regelmatig voorbijgekomen. Wat zeg je? Dat die, deze vraag wel vaker voorbijgekomen is. En oh. er staat mij iets bij dat het, ik dacht altijd dat het met computer te maken had. Of inderdaad met de snelheid van het tellen, met het contrast. Dat kan niet met de computer, want dan nee, nee dan draai je nog in komt. Nee, dat zeg jij dus nu. Dus daar weet ik dan, dat weet ik dan in ieder geval zeker. Maar, um, uh, maar het kan natuurlijk wel te maken hebben met dat tellen dat je het gewoon sneller, dat je sneller kunt tellen als je, als je een hele opvallende kleur ja. kiest. Ja, dat kan mij wel op. Uh. <laughs> maar waarom rood? Je hebt misschien wel meer opvallende kleuren. Ja, je zou toch zeggen zo'n uh, fluorescerend gele marker... maar die was er ook nog niet in 1922. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, nou, uh, uh, wanneer gebeurde het en hoe en wat en waar? Dat is en dan een... heb ik nog een antwoord op ja. die meneer van die stadsrechter. Nou, mooi, ja. Uh, die zijn uitgegeven en de middeleeuwen. Stadsrechten kan je niet meer krijgen ik ken niet aanvragen meer tegenwoordig. Dat is helemaal uit den boze. Dat is uh, toen in de middeleeuwen had je dus uh, uh, de ridders, de, de edelstoestanden, de, de heren met veel geld. Die gaven dan uh, voorrechten aan bepaalde steden. Dat noemen ze privileges. En aan uh, steden. En dan konden die steden die konden dan uh, tol heffen. Dus geldbeuren, belastingbeuren. En dan kreeg je de stadsrechten. En mijn plaatje hier in Borklo, dat is dan 600, moet ik even denken hoor, 635 jaar geleden dat ze stadsrechten hebben gekregen. En dan konden ze dus van alle kanten konden ze dus, wie Morklo benaderde, kon dan tolheffen via verschillende waterwegen, en via de gewonnen wegen. En uh, dat waren dus de privileges die ze kregen van de edellieden. Dat waren stadsrechten, maar zoals uh, Rotterdam is een dorp geweest. Den Haag is een dorp. Heeft Rotterdam ook geen stadsrechten? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oh? Uh, Den Haag heeft geen stadsrechten. Apeldoorn heeft geen stadsrechten. Maar tegenwoordig wordt dat op een andere manier berekend. Dat gaat naar, wordt een stad een stad genoemd naar de aantal inwoners. En niet na, dus, uh, zoals het vroeger, naar de stadsrechter. Nee. Nou Kijk, in Wezen, waar ik woon in Borklo... Het, heeft, het, is, het is in Wezen een stad, maar wat het aantal inwoners betreft is een dorp. <laughs> maar wat even, even, want het is in Wezen een stad. Ja. Maar het wordt nooit een stad. Er is stadsrechten vanuit de geschiedenis, vanaf 1300 nog wat... Ja, dan heeft, hebben ze stadsrechten gekregen van een of van de graaf. Graaf van Gelder meen ik, had ik me goed kan herinneren. Die hebben stadsrechten gekregen, dus er komt een tolheffing. En uh, dat is op een bepaald moment na de middeleeuwen is dat uh, afgelopen. En uh, toen is men de, de, de bevolking eigenlijk een klein beetje gelijk getrokken, ja, toen. Als jij de geschiedenis en een klein beetje geschiedenis geleerd hebt, dan heb je dus toen in die tijd, had je de eerste stand, de tweede stand en de derde stand. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En gewoon de klotjesvolk, zeg maar. De ja. <tog tog tog> adel, uh, de adelijk, de, adelijk, de, de moeder, moeder, even denken. Of? Oh, nee, maar we gaan niet de hele geschiedenis uh, erbij halen. Maar, yes. maar, wel, maar wel nog even die stadsrechten, want ze mochten tol heffen. Maar ma mag nu een dorp ook tol heffen, inmiddels? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, echt niet? Nee, nee, Maar een stad mag ook niet meer tol heffen? Ja, nee, je bedoelt voor een weg of zo wat. Ja, natuurlijk ja. wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja tuurlijk wel. Wat, wat heb je nu nog aan die stadsrechten? Nee, dat heeft, nee, dat heeft niks natuurlijk te maken met... Want een tolrecht, die ligt meestal niet alleen maar over een... Nee. Uh, in één gemeente ligt, ligt vaker over, over meerdere gemeentes ook, hè? Ja, precies. Maar wat heb je nu nog aan, een, wat heb je nu nog aan stadsrechten? Je hebt er in principe uh, wat voor, aan voordeel helemaal niks meer. Mm -hmm. Alleen maar dat je dus kan zeggen van, wij zijn een stad. Wij hebben stadsrecht, dat is het enige. En weer niet. Voordelen zijn er niet meer aan. Mm. En hoe kom ik erachter? Stel nu dat ik um, geen Muiden binnenrij. Uh, ik en de de stad stad is. ik denk, goh, wat zei je? Ja, misschien, misschien een dwapen, weet ik niet. Aan het, het wapen, aan het stadswapen. Het wapen van de gemeente, daar kan je misschien aan zien, dat weet ik ook niet. Hmm. Daar lijkt me nooit over verdiep, eerlijk gezegd. Hmm. Maar ik, ik zeg maar ook wel even, die meneer die had over Heerenveen... Ja. Uh, die, over de L-steden, toch. Ik, uh, die had hij het over, dat de Heerenveen de Elfstede niet aandeed, hè. Uh, ik, ik, ik, ik zet daar een vraagteken bij, die steden die de stedentocht aandoet, hebben die allemaal stadsverricht? Dat is mijn vraag ook. Oh, dat, wel. Oh, dat krijgen we nu. Ja. ja, volgens mij wel, want ik heb me inmiddels laten vertellen... dat er in Friesland dertien steden zijn. Ja. Oh, dan moet je even gaan zitten, hoor. dit is schokkend nieuws. Um, dat 13 steden zijn, dat zijn die elf steden van de uh, elf steden ja. En dan heb je ook nog Appingedam. Dan zeg je, we ligt helemaal niet in Friesland. Nou, eigenlijk officieel wel. Heb ik me laten vertellen hoor. Heb ik me laten vertellen. Maar ik laat me altijd alles wijswaken. Ja. En Berlikum? Nou, zal ik, zal ik even, uh, moet, moet even lachen hoor. Ja. Weet je waar ik geboren ben. Nou, ik denk in Appingedam. Juist. <laughs> nou ja, ik... maar voelt het een beetje vries, of niet? Nee, nee, nee. Ik ben nee, een echte ja. grunniger. Ja, dus nu beledig ik je ook nog, nog eventjes zo op de valreep. <laughs> <laughs> ja, het moet mooi kittige jongen zeggen dat hij een vries is? <laughs> maar, maar wacht even je bent, je, bent ge, je bent geboren in Appingedam. Ik ben geboren in echte grunniger in Appingedam. Dus dan kun jij me nu vertellen of Appingedam een dorp of een stad is? En Appingedam heeft stadsrechten. En Appingedam ligt echt 100% zeker weten in Groningen? En die ligt vijf uh, kilometer vanaf Del Zeil. Ja. Uh, ja, en waar ligt Del Zeil? Ligt aan de Eems. Ja, maar nu, nu uh, want de topografie, daar had ik altijd een nul voor. Oh. Dus dat, uh, dan gaat het al snel, uh, dan haak ik al weer af. Maar uh, ja, volgens mij hebben echt alle elf steden van de elf steden... toch wel stadsrechten. Weet je waar Kampen ligt? Nou, Kampen kan ik nog net vinden, maar dat een beetje, dan moet ik wel de tomtom aanzetten. aanzetten. Gemeene. <laughs> maar Kampen is wel een stad, een Hanse stad. Toch wel? Ja, dat weet ik dan net. Heeft, heeft hij wel stadverlichting? Ja, zeer zeker. Of een stad? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Goed, ik... Um... Er zijn maar, als ik het goed heb, en, uh, zijn er maar vier plaatsen in Groningen en in de provincie Groningen die stadverlichting hebben. Uh, dat is Boertangen. Uh, dat is de oudste. En dat is Appingedam, dat is Groningen. En daar moet er nog één zijn. Maar welke week zo niet. Ik dacht Ter Apel. Maar zeker weten doe ik dat niet. Maar wacht even, want nu wordt het verwarrend. Jij zegt nu vier. Ja, vier in de provincie Groningen. Oh, in de Groningen. Oh, sorry, ik zat naar Friesland. Uh, Jij hebt over dertien in Friesland. Ja, ja, ja, nee, sorry, ja, dat ik even, het voor mij stempelt... Nee, dat is niet waar, dat is een grapje, sorry, dat is flauw. Dat ja. bij fla was, nou, dat ligt in Groningen. Ja, dat laat ik me vertellen, Dat is, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. gaat zo makkelijk ja, ja, ja. bij mij. Je wel meer wilt, meer smaak. <laughs> nee, ik, uh, uh, ik ben weer helemaal bij over de stadsrechten. Ja, ik niet, ga maar even over dat, uh, dat rode potloodje. Ik ga, ik ga mijn best doen voor jou voor het rode potloodje. Goed zo je Dankjewel, Harry. Oké. Okay. Dag, tot de volgende keer. Bye. Hoi. Doei doei. 0801121. Even kijken, Richard. Uh, nee, geen Richard. Richard. Richard. Richard. Hij ben wel jeroen. Oh, nou ja, dat maakt mij niet uit hoe Jeroen. Ik blijf gewoon Richard roepen, maar dan kan het heel laat worden. Dus Jeroen. Ja, ik, ik, ik heb de tijd van me. Um, uh, Astrid, uh, ik, ik had al een, een, een, ja, een maand, uh, eigenlijk sinds de, de brandstofprijzen uh, aan het uh, ja, gaan stijgen zijn, ja. uh, dat ik um, uh, mijn tank niet meer vo uh, vol kan tanken. Want dan staat eigenlijk gewoon de, ja, de pomp, die staat ermee. En dat is altijd bij het bedrag van 123 euro uh, 43. Oh. En mijn, mijn vraag was eigenlijk, ja, waar, waar, waarom is dat? Of, of is dat voor mij mijn bank afhankelijk? En uh, ja, <laughs> ik vind het een, een typisch uh, komisch bedrag. Maar even, is dat bij alle pompen of is dat alleen bij die ene bepaalde pomp waar jij altijd gaat tanken? Ja, nee, nee. Ik heb al bij meerdere verschillende gedaan. Ik weet niet of ik de naam, naam mag noemen. Ja, voor mij mag het wel, maar ik weet niet of het iets toevoegt. Maar als jij wel altijd als je gaat tanken, kun jij tanken tot uh, 123,43 euro. Ja. Nou. ja. Ik, ja, ik, ik, ik, heb een, ik rij, rij in een bestelbus en hij ja, heeft een 100-liter 100 tank. Dat is, ja, in werkelijkheid kan er heel iets meer uh, mee. Maar nu, nu de prijzen zeg maar, ja, rond de 1,30 euro zitten ik kan er dus geen 100 liter meer hebben dan maar dit is gewoon ja, dan stap je er gewoon mee. Ja. En dan, dan kan ik het pasje wel weer opnieuw nieuw in doen met pincode invoeren en zo, en dan kan ik wel weer ja, daar kan ik ook gewoon vol tanken, maar niet niet in één keer. Oh, dus dat, dat kan moet, wel. Dat ja. moet, moet nu in en twee twee etappes. Dus dat is dat, dat is eigenlijk mijn, mijn vraag ja, of dat ja alleen voor alleen voor, voor diesel is of dat dat misschien ook voor de voor de vrachtwagenafdeling uh, geldt <laughs> ik, had, ik had het al een beetje, een beetje uit te rekenen met, met benzineauto's, die, die brandstof is natuurlijk niet ook aardig, aardig aan, de, aan de dure kant. Ja. Dat zou bij, bij 75 liter, dan zou je op 124 euro uitkomen ongeveer. Dus, dan, dus ja, met, met mensen die een auto hebben van 75 liter, die zouden ongeveer uh, ja, ook, ook dat probleem kunnen hebben denk ik. En Zou er dan, een, uh, zou er dan een, gewoon een max aan zitten van 75 liter? Nee, nee, nee, nee, nee dat lijkt mij stug. Nee, we hebben een maand of twee geleden, zeg maar. Toen het jou rond 1,20 euro zat, ik ik eigenlijk nooit geen probleem meer. O, dat valt me eigenlijk pas een maand op. En dan heb ik dat een keer bijgehouden. En ik heb vorige week ook al geprobeerd te bellen, maar ik kwam er maar niet door. Ja, sorry. Ik was eens even tanken. Ja, dat Nee, maar dat is dus. Ik weet het dan niet, maar toen de brandstof nog 1,20 euro was. Uh, kwam, je, kwam je dan wel aan dat bedrag? Nee, nee, nee. Ja. Oh, Oké, okay. dus daar zit en, ergens een, een max. Ja, het dit, is dit, dit, dit, dit, echt aangezien ja, ik heb afgeschreven opgeschreven. Of we 28 januari. Ja, dan, dan was de, uh, de literprijs 1,21 euro. En toen ging er 101 euro, of 101 liter 26 in En dat was 123,43 euro. <laughs> uh, 8, 8 februari 99,62 liter, 123,43 euro. Nou ja. 12 februari 98,82 liter, nou, je raadt <laughs> het al, 323, maar er gaat steeds, steeds, steeds minder in de tangles waren en ja, hij is verstopt eraan op een gegeven moment, gewoon, gewoon met... Oh, wat grappig. oh ja, het is voor jou misschien niet ja, grappig, ik... Maar ik vind het heel grappig. <laughs> ja, dat was eigenlijk mijn, een beetje mijn, mijn vraag, of mensen, ja, dat zal dan vaker denk ik voorkomen met, met, met benzinehouten, wel ja, dit is voor heel, heel veel mensen met 100 liter te rijden natuurlijk niet. Mm. Dus ik denk, denk misschien dat, dat mensen met een benzineauto die een 5, 6 of 80 liter tank of zo, zo hebben, dat die ook wel ja, dat meer zou kunnen maken. En denken van hé, waarom, waarom stap je er dan, denk ik, mee? Ja. Hey, en tank jij altijd uh, s'nachts? Ja, ik ben, ben nacht, uh, nachtcourier. Dus ik denk in principe ja. altijd 5 uh, ja, uur s'ochtends of zo. Ja, ja, ja, want anders zou je het gewoon een keer aan een meneer of mevrouw achter de balie kunnen vragen. Maar ja, als je altijd s'nachts tankt. Ja, ja, je gaat er ja, dat niet dat speciaal maakt. overdag voor naar het tankstation rijden. Nee, precies. Nee, dan ligt lekker in bed. Oh, wat grappig, maar wat een gek bedrag ook. Want het zou leuk zijn als het uh, €123,45 was, maar het is ja, dus €123,43. Ja, ja dat, dat dacht ik dus ook al. Van, misschien als ze dan een hele lolbroek of zo, die heeft gedacht van, dat is misschien wel leuk om... Uh, ja, precies. Waar doen we de tax? Oh, doe maar 1, 2, 3, 4, 5, hoor. Ja, ja precies. Want ja. Tien, tien, tien jaar geleden zo dat dat in, in is gevoerd. Ja, dat was waar. De, de brandstofprijzen natuurlijk stuk, een stuk minder hoog als, als nu. En ja, ja dan, dat dachten dacht ze dan al, dan dat halen we, halen we nooit. Ja, ja precies. Dat <laughs> Dat was dat probleem nog helemaal niet. Maar... Goh, grappig. Maar een, gra een raar bedrag. Ja, hoe komen ze dan op 123,43 oh. euro? Ja. Goh, ik vind het wel veel geld, hoor. Ja, ik vind het maar wat. Ja, als je iedere keer uh, dat tanken. Ja. Nou, uh, ik, ik, ik ga mijn best doen, Jeroen. Via 0800 1121. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja. Uh, ja. Nou, uh, Dank je wel voor je bijdrage aan dit geweldige programma. Ja. Dag, en rij voorzichtig. Ja, is goed. Een hey, okay. uitzending. Dankjewel. Bye. Doeg Jeroen. Uh, Theo. Hallo. Hallo. Uh, hoi, Hallo. Hoi. Uh, Theo uit Vlissingen. Dag Theo uit Vlissingen. Ja, ik uh, hoor dat vraag, vraag, je, vraag je over de rode potlood. Ja. Good, de potlood, ja, ik ben een beetje zeeuw. Sorry. Ja. potlood. Nou, ik versta je nog net hoor. Oh, goed. Uh, <laughs> en uh, ja, ik heb gegoogeld. <laughs> en daar uh, kom ik geen antwoord op hoor. Maar ik nou, heb toch ooit, bedankt. Ja. Ik heb ooit van mijn opa gehoord dat er was, omdat uh, uh, zo rond 1920, heel veel uh, uh, stembiljetten ongeldig werden verklaard. Oh. Want dan gingen de mensen van hun werk stemmen en hadden uh, vaak zwarte handen. En uh, ja, dan uh, werd er wel eens, als ze zo'n stembiljet uh, uh, aanraakten, in plaats van uh, uh, één hokje, werd er wel eens uh, meerdere hokjes uh, zwart. En toen is er een discussie geweest uh, om dat anders te maken. Om te zorgen dat uh, ook arbeiders... Uh, ja... Uh, konden stemmen en niet ongeluk ongeldig uh, stemmen uitbrachten. Oké, okay. maar waarom is het dan rood geworden en waarom Omdat... niet uh, groen of uh, oranje? Ja, dat had misschien ook wel gekund. Maar uh, rood was dan de meest opvallende kleur uh, afwijkend van zwart. Want oh. daar mo daarvoor mocht gewoon ook uh, met zwart heel uh, uh, gestemd worden. Ja. Ja. Okay. Uh, en uh, ja, Rood was het meest opvallende dan. En uh, het is ook het makkelijkste om later dan uh, uh, door, voor het stembureau om uh, de zaken te tellen, hè. Uh, Ik heb zelf uh, vaak op stembureau gezeten. Oh. Uh, ja, uh, ik nu uh, dertig mm, keer ongeveer. Dertig oh? jaar bijna. Oh. En, dan, en hoe kom je daar terecht dan? Hoe, hoe kom je, wie vertelt je van. Uh, waar meld je je aan om op het stembureau te zitten? Oh, gewoon. Uh, je zegt dat je best uh, geïnteresseerd bent om uh, wat te doen. En dan bel je naar de gemeente, je wordt doorverwonden en uh, je naam wordt genoteerd. Eerlijk waar, dus iedereen die kan zomaar een beetje in het stembureau gaan zitten? Iedereen. Oh. Uh, is in principe, hè? Ja. Uh, kan. Uh, bij mij ging het, ja, ik was al, altijd al politiek geïnteresseerd. En uh, bij mij ging het iets anders, omdat ik dan uh, op een gegeven moment ook op uh, een lijst kwam van de gemeenteraad. Hey, uh, en ja, als gemeenteraadslid werd wel verwacht dat je dat uh, ging doen. Uh, uh, hey, uh, ja, dat hoort bij je taak. En terecht, vind ik hoor. <laughs> Nee, ja. Uh, maar mocht je uh, dan ook tellen? En dan, uh, zegt ik met drie mensen, oh, ja. uh, samen drie minimum stembureau. En dan uh, na afloop, zeven uur was het vroeger, dan uh, werd het gesloten de, uh, en dan moest je alle uh, stembiljetten eerst openbouwen en gaan tellen met z'n drieën. Ja, maar ze moest je ook echt tellen? Nou. Ja. Nou, dat, dat, dat verbaast me dat zomaar willekeurig iemand op kan bellen... en dan ook uh, zo'n belangrijke baan als ik hem er stelde. Nee, nee er wordt natuurlijk wel uh, even gekeken... of je uh, enigszins capabel uh, bent uh, om dat te doen, hè. Ze gaan niet... Uh, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Er wordt wel even gekeken door de gemeente... Uh, of, uh, of gemeentezaken of iemand kabaal is. Ah, oké, ze checkt nee, het wel even. Ja, natuurlijk. Of je niet heel erg uh, discalculatie had. Nee, uh, je moet wel uh, enigszins... Uh, maar dan, uh, ja, gisteren... Oh nee, het is alleen gisteren ja, natuurlijk. Job. Ja, het was oh, woens, dat he? was. En ik vind het nog steeds leuk. Ongelukkig. Uh, niet, el <laughs> niet elke week, want het is wel om... Uh, Kwart voor zeven ongeveer beginnen. En dan uh, twaalf uur s'nachts ben je klaar. Een lange dag, maar heel leuk om al die mensen weer eens te zien. Ja. Want ja. ik zit meestal op hetzelfde st stembureau. En met leuke andere mensen. Je moet ook met elkaar op kunnen schieten. Ja. En oh, een... Theo. Hoi. Nee, Theo, ik, want ik vroeg me nog even af. Krijgen jullie dan ook koekjes en zo? Oh, uh, we krijgen... Uh, koffie. Nou, ik zat hier uh, in Vlissingen. In een bibliotheek. Oh ja, oh, maar hey. sorry Theo. Hey. Maar Theo, we gaan even naar het nieuws luisteren. Oh, sorry. Ja, anders hey, gaat top. Ewald zich vervelen daar. Dankjewel Theo. Oké. Okay. Dag. En het goede potlood klopt. Oké, oké. Hoi.